Drie uur. Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Elsbeth Grütke. In Dit is de Dag halen we zometeen het paleis van de Bijbelse koning David uit het stof. Maar eerst het NOS Journaal met Job Boot. Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden mag de luchthaven van Moskou verlaten. Dat meldt het Russische staatspersbureau. Snowden heeft de papieren gekregen die horen bij een voorlopige verblijfsvergunning voor Rusland. Snowden vroeg vorige week voorlopig asiel aan... nadat zijn pogingen waren mislukt om Rusland te verlaten en naar Zuid-Amerika te gaan. Met de voorlopige verblijfsvergunning mag hij door Rusland reizen en werken.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 Nou, het is een van de meest besmettelijke infectieziekten. Dat betekent dat als je niet gevaccineerd bent... dan heb je een grote kans dat je het krijgt. Uh, en ik denk in, in gebieden in Nederland waar de vaccinatiegraad laag is... is die besmettingskans op die mensen groot. Als je als mazelenpatiënt geen complicaties hebt... is het ook niet nodig om naar de dokter te gaan, zegt het NAG. Als er wel ernstige complicaties zijn... kan de arts de patiënt beter thuis bezoeken.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 Montenegro, dat zich in 2006 afscheidde van Servië... is kandidaatlid van de Europese Unie. Een Franse senaatscommissie heeft een lijst met namen vrijgegeven... van wielrenners die in de Tour de France van 1998 en 1999... doping hebben gebruikt. Op de lijst staan tal van grote namen uit de wielenhistorie, zoals Marco Pantani, die de Tour in 1998 won... en Jan Ulrich, de nummer 2.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 vervolgd. Het weer, er trekken regen en onweersbuien over het land. Vooral in het oosten kan het flink regenen. Van het zuidwesten uit geleidelijk droger en af en toe schijnt de zon. Temperatuur 23 graden in Zeeland, in het noordoosten 28. Morgen droog en zonnige periode. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Els Bet Gruteke Israëlische archeologen Kraaien-Victorie in de oude stad kirbet Kayava claimen zij het paleis van de oud-testamentische koning David te hebben gevonden. Wetenschapsjournalist Jona Lendering. Hoe vaak is dat paleis al gevonden eigenlijk? Van koning David? Het is de tweede keer dat het gevonden is. In tweede... Jeruzalem hebben ze het ook al aangewezen. Oké, okay, nou zometeen horen wij of het deze keer raak is. Ook nog aan tafel, theoloog Bert-Jan litaert en couturier Frans Molenaar. En tegen half vier onze dichter bij de dag en vandaag is dat Daniel D. Uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD of gaan naar de website. Dit is de dag.nu. Ja, na zeven jaren vroeten in de aarde weten Israëlische archeologen het zeker. In de oude stad Kirbet Kayava hebben zij het paleis van koning David blootgelegd. Wetenschapsjournalist en oudheidkundige Jona Lendering, hartelijk welkom. Hoe ziet zo'n opgravingssite eruit? Neem ons eens mee. Uh, grote kuilen, meestal precies vierkant. En uh, daarin ga je dus de diepte in. Uh, je documenteert hoe de voorwerpen daarin liggen en die gaat dieper en dieper en dieper. En uh, het is een hele zanderige bedoeling, stoffig. En wat vind je dan? Als je er kan zo... van alles gevonden worden: fundamenten van, van gebouwen, aardewerk. Uh, je hoopt op organisch materiaal, omdat je dat heel precies kunt, nou ja, redelijk precies kunt dateren. Dus hout of, of kledingstukken of uh, voedsel, graan. Uh, dat zijn de dingen waar je op hoopt. Aardewerk heb ik geloof ik al genoemd. Ja. Uh, en hoe bepaal je dan hoe oud het is wat je uit de grond haalt? Ja, uh, aardewerk is uh, onderworpen aan bepaalde modes. Uh, je hebt, uh, oh, dus het lijkt wel op couture, zeg maar. <laughs> ja, dat zou je <laughs> haast ook. Nou, het is, het is een hele mooie parallel. Want zoals je uh, iemand die in de jaren zestig uh, heel fleurig is gekleed. meteen in het juiste uh, tijdvak kunt plaatsen. Uh, zo kun je aardewerk ook in een tijdvak pla plaatsen. Tot 25 jaar nauwkeurig is ooit de ambitie geweest. Of dat nou helemaal gelukt is, laat ik in het midden. Mm -hmm. Er is een hele discussie over de datering van de drie belangrijkste soorten aardewerk... Uh, uit uh, de ijzertijd in wat we nu Israël noemen. Mm -hmm. En um, uh, die discussie die, ja, die is nog net niet helemaal afgerond. Nee. We zitten eigenlijk te wachten op een paar vondsten uit Megiddo... waarmee dan definitief de chronologie wordt vastgesteld. Ja, dus dat aardewerk kan je dan wel redelijk van, goed van zeggen. Maar bijvoorbeeld uh, uh, dat organisch materiaal, hoe, hoe bepaal je dan hoe oud dat is? Uh, radioactieve val, dat is te meten. Dat is uh, de koolstof 14-methode. Ja. Uh, daarmee kun je redelijke waarschijnlijkheden voor een datering geven. En in combinaties kom je dan tot een zekere ja. exactheid. En nou zijn die archeologen zeven jaar bezig geweest op zo'n terrein. Ja. Ik denk dan altijd de spaden erin en na een jaar ben je wel klaar. Maar zo werkt dat dus niet. Wat, nee, doe, je zo... die, wat doe je dan al die tijd? Uh, nou, het is, uh, um, er is in de eerste plaats heel veel te vinden. En je bent ook niet zo onverschillig dat je, zelfs als je geïnteresseerd bent in de ijzertijd, waar koning David in woonde. Uh, dan ben je niet zo onzorgvuldig dat je de recentere tijdvakken... die daarboven liggen, uh, overslaat. Oh, nee. uh, dus dat, dat is ook interessant, want je vernietigt die informatie. Dus je probeert alles meteen te documenteren... want het is nooit meer te herstellen... Nee. Uh, dus daar gaat heel veel tijd in zitten. En er is heel veel. Het moet zorgvuldig gedocumenteerd worden. Ja, dus dat dat zeven jaar duurt, dat is niet zo raar. Dus ze zijn nog niet eens klaar. Want nu moeten de rapporten nog geschreven ah, worden. Ja. Dus ja. dat duurt nog wel even. Nog even over koning David. Wie was dat ook alweer? Wanneer leefde die? Uh, koning David is, afhankelijk van je perspectief... Uh, de koning van het glorieuze uh, koninkrijk... Uh, dat zich uitstrekt tot aan de uifraat uh, beschreven in de Bijbel. Boek Samuel. Uh, of je zegt het is een legendarische koning... En daarover kun je van mening verschillen hoe je een legendarische koning... in het bodemarchief als archeoloog moet terugvinden. Dus ja. je hebt twee soorten bewijsmateriaal die, zoals je dat netjes zegt, asymmetrisch zijn. En hoe, hoe lang geleden leefde die? Uh, het wordt meestal in de tiende eeuw voor Christus. Ja. Enkele keer nog... Eind 11e eeuw voor Christus geplaatst. Ja. Nou, in Israël en op internet zijn mensen heel erg opgetogen met deze vondst. Ja. Laten we even naar wat, luisteren naar wat reacties. De suggestie is gemaakt door researchers van de Hebrew Universiteit van Jeruzalem dat ze een paleis hebben gevonden. De Hebrew Universiteit van Jeruzalem gelooft de Palast Koning Davids ontdekt te hebben. Israëlische archieven de Koning David. ontdekt. Oh. Get a cup of coffee. This is awesome. Nou, we hebben koffie gehaald. This is awesome, wordt er gezegd. Uh, is het... Is, klopt het, denkt u? Ik geloof er niks van. Oh, dat is meteen wel heel uh, radicaal. <laughs> nee. Zou het niet toch een beetje waar kunnen zijn? Ja, het kan altijd waar zijn. Maar um, ja, het feit dat... Uh, ja, hoe kan ik dit het snelste inleiden? Uh, de, de, de claim is vaker gedaan. Laten we daarmee beginnen. Ja. En... Uh, Koning David is een historisch figuur, ook dat weten we zeker. Dus je kunt een Je zou, je gebouw zou iets kunnen vinden waar hij... Ja. ja, er kan een gebouw opgegraven worden dat van hem is. En uh, er zijn verschillende problemen bij deze opgraving. In de eerste plaats, je zou hem verwachten in Jeruzalem. Daar wordt ook een gebouw aangewezen, maar daar is dus gewoon discussie over. Hoort het aardewerk wat daar gevonden is, hoort dat bij koning David... of is dat net twee generaties jonger... Mm -hmm. Nou, dat, dat lijkt de laatste kant op te lopen. En daarvoor is uh, op dit moment wordt onderzoek gedaan om dus die chronologie echt heel zelf zuiver te krijgen. Ja. De opgraving waar we het nu over hebben ligt aan de periferie van Juda. Het is in de richting van waar de Filistijnen woonden. En het is eigenlijk niet helemaal helder wat ze nou precies hebben gevonden. Maar als je ervan uitgaat, de Bijbel heeft altijd gelijk. En je gaat ervan uit, dit is de stad waar David wel eens geweest, zou kunnen zijn... Uh, Eén vindt een groot gebouw. Ja, dan zeg je al heel gauw... dit is het paleis van ja. koning David geweest. Het is er overigens wel, dat moet we wel bijzeggen... het is in de Vallei van Ela. Dat is waar uh, volgens de Bijbel David en Goliath hebben gevochten. Dus, dus het is, het is wel niet een, een, onlogisch dat het daar zou liggen. De misschien? associatie ligt voor de hand. Maar het, het punt wat er in feite aan de hand is... is dat wij Westelingen uh, een fantastisch perssysteem hebben... waarbij een persbericht onderscheid maakt... tussen dit zijn de feiten en dat zijn de interpretaties. En in het Midden-Oosten... Is dat iets? Of je het nou over Israël hebt of elk Arabisch land. Uh, persbericht is, is politiek met andere middelen. Hm. Uh, Zegt uh, u nou dat de Israëlische archeologen aan politiek doen? Ja. In hun is, archeologie. Ja. Ja, dat is overigens onvermijdelijk. Uh, in Nederland uh, zijn er ook politieke keuzes gemaakt van dit graven we wel op, dat graven we niet op. Want daar zitten. Je moet keuzes maken. Doe het in godsnaam zo expliciet mogelijk hm. dat je de criteria duidelijk stelt. Dus in Israël heeft, is de nauwelijks verborgen agenda is gewoon... wij proberen de claim op het land van de Joodse staat te versterken. Uh, je kunt je afvragen of archeologie daarvoor bedoeld ja, is. Maar die archeologen, dat zijn toch ook vakmensen die gestudeerd hebben? Ze zijn hebben ook vakmensen, maar dit is publiciteit zoeken. Ja. En dat zijn twee takken. En... Um, en dat is ook het verontrustende aan de hele zaak. Um, wat in feite nu gebeurt, is dat er een, een, een stoer persbericht naar buiten gaat. Uh, het staat op de, de website op dit moment van de Israel Antiquities Authority. Uh, waarin de claim ook vrij duidelijk genoemd wordt. En um, het is niet een journalist die zich vergist, omdat hij het uh, half nou. gelezen heeft. Het is ook niet een voorlichter uh, van de... Het is echt een archeoloog. Het zijn echt archeologen die nu naar buiten brengen, dit hebben wij gevonden... En ja, maar euh, zij euh, hebben toch ook hun beroepseer? Het zijn uh, goed opgeleide archeologen. Ja, gaan, ja, maar het zijn ook mensen. Maar laten die zich dan voor een politiek karretje spannen? Uh, ik denk dat zij het niet eens herkennen als een politiek karretje. Hm. Omdat het uh, voor Israël het levensbloed is om te kunnen zeggen... wij hebben recht op dit land. En is dat dan belangrijker dan hun beroepseer? Ik denk dat het naadloos door elkaar heen loopt. Hm. Het is een ideologie die men probeert te versterken... vanuit uh, waar men empirisch bewijsmateriaal proeft probeert voor aan te dragen. Het is niet on an heel anders uh, dan wat de prehistorische archeologie... in Nederland doet, of in het algemeen doet. Uh, een vooruitgang van de mensheid documenteren. En liberalen en socialisten vinden dat een, een, een leuke visie op geschiedenis. Dat er ja. vooruitgang in zit. Maar dus, dus archeologie dat... is eigenlijk nooit waardevrij, zegt u in feite. Archeologie is nooit waardevrij. Nee. Dat geldt voor alle geesteswetenschappen. Ja. Bert-Jan, uh, jij bent theoloog. Nieuw Testament is weliswaar. Dus je gaat niet over koning David, maar ja, ach... Een paar duizend jaar meer of minder doet het ja. niet toe. Hoe ben je, denk jij nou dat dat paleis gevonden is? Of heb jij ook zoiets? Nee, idee? Ik, ik ben ook buitengewoon sceptisch daarover. Kijk, ik, ik onderschrijf dit, dit pessimistische geluid helemaal. Uh, niet alleen is archeologie nooit waardevrij. Geen enkele vorm van wetenschap is ooit waardevrij. En als ik hoor dat deze uh, opgraving gedaan is... door archeologen van de Hebrew University in Jerusalem... die een ontzettend belang hebben... bij het vinden van het paleis van David... gesponsord door geld van de uh, staat Israël. Maar wat voor belang hebben ze dan? Als David daar gepinpoint kan worden, als we de harde gegevens van zijn bestaan in handen hebben, dan is dus de claim op het land te substantiëren. Ja, maar eh, meneer Lendering, er is wel iets gevonden. Mm -hmm. Hè, bedoel, oh, dat het... is ook het jammer. Het is, is zelf al zo mooi. Ja. En door nou ja. te schreeuwen, het kan nog mooier, doe je eigenlijk af. Is het uiteindelijk onvermijdelijk dat er een reactie komt, en dus een teleurstelling? Ja. Terwijl er al zoiets mooi ligt. Er ligt een prachtige puzzel. Je kunt het ook presenteren als een puzzel. Dit hebben we. En je zegt, zou het David zijn? Of is dit een Filistijns dus... uh, uh, fort dat hier gebouwd is? Mm. Die Goliath moet ook ergens gewoond en, hebben. Wat duidelijk is, dat is dat het een belangrijke vondst is. Ja. Dat is voorkomen duidelijk. Ja. Alleen hoe we die vondst moeten interpreteren, dat staat nog uit. Ja, Maar is dan eigenlijk het punt, meneer Lendering, dat u zegt... je kan het presenteren als mogelijk... maar het wordt nu te stellig als inderdaad het paleis van David gepresenteerd. Is dat het grote probleem? Dat is... Uh, Eén deel van het probleem. Uh, en het andere deel van het probleem is dat, dat wat er in feite uitspreekt... is dus de afwezigheid van een goed doordachte mediastrategie. Uh, en ik weet dat een woord als mediastrategie in ons postmoderne 21 e eeuwse Nederland... heel verdacht klinkt als manipulatie. Mm -hmm. Maar een universiteit heeft een, een verantwoordelijkheid... om wetenschappelijke informatie over te dragen aan de burger en zo helder en zo duidelijk mogelijk... en op alle niveaus dat de burger het vraagt. En men heeft hier gekozen voor sensationalisme. En dat is als, als strategie om de inzichten die je hebt over te dragen... katastrofaal, want ja. het leidt alleen maar tot uh, teleurstellingen... en tot uiteindelijk afnemend draagvlak. De archeologie in Israël heeft nauwelijks draagvlak meer. Nee, want wordt, wordt de archeologie in Israël dan ook niet serieus genomen... door de rest van de, van de archeologen buiten de Israël? Ik denk dat elke archeoloog die het zout in de pap waard is... er een moord voor doet om in Israël te mogen graven. Het is een fascinerend land om te mogen graven. Maar neemt u de archeologie in Israël wel serieus? Net zo serieus ik, als bijvoorbeeld uh, in Ik neem sommige archeologen daar heel erg serieus. Als ik de rapporten lees, kan ik vrij snel wel zien... van dit heb ik nodig, dat heb ik niet nodig. Hm. En, en er zitten ook hele goede archeologen daar. Maar dit, ja, de Hebrew University heeft een, een hele duidelijke... Uh, belang erbij om dus het empirisch bewijs te leveren uh, voor een claim op het land. Ja. Wanneer weten we zeker of het wel of niet van David was? Als er een inscriptie wordt gevonden, dit ja. is het paleis van David. Oké. Okay. En... Daar kunnen we nog lang op wachten waarschijnlijk. Nee, nee, nee. We hebben al een inscriptie waar David in staat. Die is alleen niet daar gevonden. Dus hij, het is een historisch figuur. Daar is geen discussie over. Oké, okay, goed. We gaan weer luisteren naar uh, muziek, Gerard. Jij bent weer terug in de studio. Yes. Wat ga jij voor ons spelen? Ik ga een lied spelen dat Onspoken Spoken Words heet. En het gaat over een vader die nooit van zijn vader hoorde. Dat hij van hem hield. En waardoor de zoon uh, besloot om het uh, namens zijn vader en zijn vader te zeggen in een lied. Ga je gang. He felt like giving. Birth to a child, he suffered, but he smiled. He tried to walk on to his land. His father gave him his hands. Oh, let me live, and I will say to you the words wished ever said I love you He tried to break down the walls of his dead them stones, he built his own ones instead He then gave us seed from the tree of life and said, go son, but be well. it's a strife, oh let me live and I will say to you the words ever said I love Uh, mensen meer van jou willen horen, waar treed jij op de komende tijd? Nou, de, de komende tijd heb ik zomerreces. Om op te laden voor het najaar. Ja. Ik zit nog in een andere band, en and Fatback. Die spelen heel veel festivals, waaronder Lowlands en de Zwarte Cross. Dus ik nodig mensen uit om daar lekker in de zon op te komen dansen. En dan vanaf het najaar ben jij weer te In het najaar kom ik op volle sterkte gewoon in stilte terug. Goed, dankjewel en geniet van je zomerreces. Dankjewel, jij ook.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 In de zomermaanden spitsen we dagelijks onze oren... om te horen waar het gesprek van de dag over gaat in de regio. Collega's van de regionale omroep of een regionale krant... die vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. Vandaag gaan we naar Limburg, Amsterdam en naar Gelderland. We beginnen bij Dennis Ewald van L1 Limburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, noodweer gisteren hè, in Limburg. Ja, en kort maar hevig noodweer. Dat vooral uh, weer ten omgeving uh, heeft getroffen. Uh, harde wind, heel veel regen in korte tijd en heel veel hagel... En ook de nodige schade. Vandaag is de balans opgemaakt. Een geschat schadebedrag van 7 miljoen Zo. en 300 meldingen binnengekomen bij de brandweer. Dat was een heleboel. Wat, wat, was het hele harde regen? Was het hagel? Wat gebeurde er? Ja, eigenlijk een combinatie van alles zo'n beetje. Het was inderdaad heel veel en heel harde regen, hagel en veel wind. Um, eigenlijk, ja, uh, alle normale gebouwen hebben er relatief weinig last van gehad, hoewel een drukkerij in Weert een gat in het dak heeft en er ook wat uh, gebouwen onder water hebben gestaan, of in ieder geval waterschade hebben. Uh, vooral twee campings in Weert die zijn uh, flink getroffen, daar is het een en ander weggewaaid. Ja, bij tenten gaat dat natuurlijk wat makkelijker. Maar uh, vanmorgen werd de balans eigenlijk helemaal opgemaakt. En het valt eigenlijk nog wel heel erg mee. Niemand gewond, dat kunnen we in ieder geval stellen. Ja. En uh, ik geloof dat één tent uh, onherstelbaar beschadigd was. Maar dat die mensen uh, zelfs gewoon hun vakantie toch hebben kunnen voortzetten... door een andere tent te kopen. En ik geloof dat één gezin naar huis is moeten gaan. Maar zoals gezegd, niemand gewond. Uh, nee. Goede nieuws voor die mensen was ook dat burgemeester Jos Heijmans van Weert... Uh, ze vanmorgen is komen bezoeken. En ja, hoe kan het ook anders? Een <coughs> stukje Limburgse Vlaijvers heeft meegenomen. Ja, je verzint het niet. Ik toe, zat er op de met, Mensen waren er wel blij mee ja. met de Ja, Waren de mensen niet voorbereid dan dat dit zou kunnen gebeuren... Ja, je kunt er natuurlijk altijd wel een beetje rekening mee houden in de zomermaanden. Het wordt ook eigenlijk iedere dag wel uh, aangekondigd en voorspeld... dat het mogelijk gaat onweren. Onze weerman die had het ook inderdaad voorspeld... maar niet in deze hevigheid en niet zo, zo intensief op één zo'n plek. Overigens, het was niet alleen uh, Weert, uh, Midden limburg maar ook Noord-Limburg. Het heeft ook flink geregend en daar hebben ook de nodige straten onder water gestaan. Ja, en het kan de komende dagen nog wel meer gebeuren waarschijnlijk. Ja, het wordt voor vandaag ook weer voorspeld. Maar ja, zoals gezegd, hij kan niet voorspellen... of het op één plek heel hard gaat, uh, gaat regenen. Nee, nou, alle... Groepen stand by, zou ik zeggen, van L1. Dankjewel Dennis Ewald. Wij, wij gaan naar Amsterdam. Marijn Pasen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gisteren hadden wij het ook al over dat jongetje van vijf... dat is verdronken op Eiburg. De mensen die verantwoordelijk waren op het moment voor het kind... die zijn aangehouden gisteren. Ja. Weet je al wat meer? Uh, ja, die, die personen die zijn aangehouden. Dat gaat om uh, twee personen. Eén van 21, Stefano, dat is de, de oudere neef van het jongetje. En uh, de 42-jarige Jane, een vrouw die een buitenschoolse opvang heeft. Uh, hun wordt in ieder geval nalatigheid verweten. Dat is zojuist bekend geworden. En eigenlijk is op dit moment de vraag. Wie is er nou uiteindelijk verantwoordelijk geweest... voor datgene dat er heeft kunnen gebeuren? Dat is de vraag waar we ons vandaag op richten. Ja. Er, waren, er waren twee personen bij... die allebei verantwoordelijkheid hadden moeten dragen. En uh, gisteren was het allemaal nog heel erg onduidelijk. En vanochtend kwamen opeens de advocaten boven water. Oh, dus zover uh, is het al. In zover is het zeker al. Uh, sterker nog, we werden vanochtend vroeg al gebeld door een van de advocaten. En eigenlijk komt erop neer... en dat, is, ja, dat maakt de situatie alleen maar treuriger... dat beide advocaten zeggen dat in ieder geval hun cliënt niet verantwoordelijk uh, is geweest... voor datgene dat er gebeurd is. Nee, dan stond er ook op dat strandje nog een verbodsbord hè, om te zwemmen. Ja. Speelt dat ook nog een rol? Ja, waarschijnlijk. Ja, kijk, in, in het geval van, van, van wat er gebeurd is met, uh, met Jairo, het, het slachtoffertje... Daar ligt de verantwoordelijkheid, en natuurlijk, bij de mensen die hem begeleid hebben. Hè. Dat ontkennen ze, maar uiteindelijk zal het juridisch daar liggen. De vraag is natuurlijk: mocht je daar wel of niet zwemmen? En die vraag hebben we ook voorgelegd aan Richard Korven, bekend advocaat. Hij heeft eerder al een, een, een moederverdediger. wiens zoon overleden is op Eiburg tijdens het zwemmen. Dus hij weet ja. hiervan. En hij zegt eigenlijk: nou, uh, ik vind dat de gemeente ook wel gedeeltelijk verantwoordelijk is. Oké, okay, dus, dit, dus, dus dit gaat nog wel even door. Dit gaat nog door, even door, ja zeker. Nou, nog ander nieuws bij jullie. In 2011 werd er met veel bombari geopend... het interactieve museum, de Ajax Experience. Ja. Laten we even luisteren naar hoe dat toen ging. Sjaak wordt in een Mercedes met de Cup, net als 41 jaar geleden. Ja, is het is leuk om hem nog een keer in, in mijn handen te hebben. Het glimt hier mooi, hè? Ja, is fantastisch. Ja, dat was uh, fantastisch in 2011. Maar uh, ja. het is niet helemaal goed afgelopen met die Ajax Experience. geloof ik. Wat, wat is er aan de hand? Nou ja, dat, dat is voorzichtig uitgedrukt. Het gaat weer sluiten. Het oh. heeft twee jaar geduurd, een kleine twee jaar. En uh, ze gaan de toko opdoeken. Binnen een week is het over met uh, de Ajax Experience. Want uh, het kost alleen maar geld. En dan hebben we het ook over heel veel geld. En hoe komt uh, dat dan? Want je zou denken... al die Ajax-fans willen toch ook wel zoiets meemaken? Nee, nou, dat, het is heel simpel. Uh, het, het, komt omdat er, het, het komt doordat er geen mensen komen... En dat ligt waarschijnlijk aan het feit dat de toegangsprijs veel te hoog ligt. Ja, want dat moet je betalen om naar binnen te gaan? Het kost uh, 17,5 euro per persoon. En uh, voor kinderen is het 12,50. Nou, ga met je gezin van twee kinderen. Je bent 60 euro verder. Ja. Uh, ter vergelijking uh, andere grote. Uh, neem bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Uh, het kost je, als je dan gaat met je gezin met twee kinderen, 30 euro. Ja. Nou, als je kan kiezen tussen het Rijksmuseum en de Ajax Experience... Als je het niet eens financieel doet, nou, ja, dan weet je het ongeveer wel. Ja, dit is wel gevaarlijk wat jij nu zegt. Hè? Je moet dat je nog in de stad begeven? Dat realiseer je je? Nou, <laughs> ik denk dat de meeste Ajax-fans het met mij eens zullen okay. zijn. Maar waar moeten die fans dan nu heen, als ze iets willen met Ajax? Nou, dat is nog even de vraag. Je zou normaal gesproken denken van... ja, uh, al je bekers en al je trofeeën, die moet je gewoon net als andere grote clubs uh, het doen, gewoon in het stadion kunnen bekijken, met een tour door het stadion heen. En uh, dan ook even langs de mooie eregalerij. Dat is een optie, maar ze gaan nog kijken waar ze het kunnen plaatsen. Het is nog niet duidelijk. Oké, okay. nou, dankjewel uh, Marijn Baasen van uh, AT5 uh, voor uh, dit nieuws uit Amsterdam. Dan gaan we naar Gelderland, waar 450 mensen vrijdag in de Achterhoek in hun blootje over het festivalterrein van de Zwarte Cross gaan rennen. En daarmee willen ze aandacht vragen voor de vrijheid van meningsuiting. En zo'n naked run die past precies bij de Zwarte Cross, dat zegt organisator Gijs Jolink. Enerzijds is het een beetje gek en vrolijk en positief. En iets wat je niet verwacht. Uh, origineel dus. En anderzijds hopen we met die naked run een bescheiden bijdrage te leveren aan uh, vrijheid van meningsuiting. Ja, Peter van der Hout van Omroep Gelderland. Vrijheid van meningsuiting. Ja, wat ja, heeft ja. dat met blote rondrennen te maken? Uh, alles, alles wat ze bij de, <laughs> de Zwarte Cross doen, dat is ludiek, kan ik je vertellen. Oh, ja. Het maakt niet uit wat ze doen, het, is al, het zal altijd ludiek zijn. Om uh, um een klein voorbeeld te geven, je mag wel meedoen... maar dan moet je wel een helm op. Een helm. Ja, want anders, okay. wordt het, anders wordt het veel te gevaarlijk, vinden ze dan. Nou, kan, je, kan je je voorstellen, ja. 400 zoveel man in een blootje en dan met een grote helm op? Maar, dat maar, is een beetje de manier zoals ze alles aanpakken, moet ik je zeggen. Hoor. Ik moet eerlijk zeggen, ik verheug me nu al dat ik morgen over de A12 naar mijn werk rij. En dan zie ik al die maffe caravans... die zich spoeden in de richting van Lichtenvoorde. om daar uh, uh, ja, een paar dagen helemaal even onder te gaan in een ontzettend vrolijk feestkantje. Ja, want die Zwarte Kroos, ik dacht altijd dat het alleen maar van die headbangers waren die daar kwamen. O, oh, nee het hart, nee, nee, nee. Maar het is dus breder dan dat. Ja, nee, het, is, het is begonnen met, uh, met een club, uh, Jovink en de Voerder en die hadden daarna, die, die waren gek op motorrijden en dat was een combinatie. Maar joh, het werd zo waanzinnig populair. En nu is het uh, een muziekfestival met enorm veel stunts. Ik zag al, ik zag amper snel ook dat er komen allemaal vliegtuigjes ondersteboven overvliegen. Ze hebben motoren die, uh, weet ik veel, heel hoog springen en dan drie keer om, om de as gaan. Dat soort dingen. Dat vinden ze enig. Ze hebben ook voor het eerst dit jaar hebben ze grasnapolski. Gras naar Polski. Ja, ik hoor het dat wel. Is dat iets nieuws? Ja. <laughs> ik zeg het maar even. Ja. Nee, dat is weer iets nieuws, dan, dan kan je een tent huren. Uh, inclusief, uh, geloof ik, uh, een sauna en een jacuzzi. Ja. Dat kost dan 2,500 euro, maar dan ben je ook gelijk uh, uh, drie dagen onder de pannen. Nou, dat op klinkt, het he klinkt ja. allemaal heel goed. Nou, had je ook nog nieuws over de Schotse hooglanders op de Veluwe? Wat is daarmee aan de hand? Nou ja, wij gaan er een beetje van uit dat uh, in ieder geval morgen in Gelderland uh, de hittegolf een feit is. Hè, je weet het, uh, drie, vier, vijf dagen plus 25, waarvan 3 plus 30. Nou, de Hooglanders, de Schotse hooglanders... in het Nationaal Park Veluwe-Zoon... bij Reden... die hebben het uh, een beetje moeilijk. Op zich zou dat niet zo'n probleem zijn. Want uh, ze willen zoveel mogelijk de zaken... en natuurlijke omstandigheden laten voortleven daar. Maar Natuurmonumenten heeft ook gezien... dat de, de waterpoelen... die zijn zo aan het uitdrogen... dat als daar scheuren in komen... dan uh, gaan die poelen kapot. Die worden lek. Ja, Dat klinkt wat raar, maar dat is dan zo. Dan, dan, dan barst die leme bodem. Dus dan hebben ze in die poelen... Daar hebben ze eventjes iets van 10, 20.000 liter gegooid. En ja, die Schotse hooglanders die vinden dat lekker. Het grappige is trouwens dat ze erbij zeggen... het is natuurlijk heel prettig dat ze dat komen drinken... en ze zijn ook niet de enigen die dat komen doen... maar nog belangrijker is voor de Schotse hooglanders... dat ze in die poelen... Oké, okay, nou, dus maak eigenlijk, eigenlijk, ja, eigenlijk een soort zwembadjes voor de Schotse hooglanders. Zijn Zo zie ik eigenlijk... het wel voor me, ja. ja. Ik denk dat het ook erg gezellig is inmiddels. Ja, goed, wij verwachten een verslag van jou. Dankjewel, Peter van der Hout van Omroep Gelderland. En heel veel plezier bij, uh, bij Zwarte Cross dit weekend. Ja, wij uh, gaan naar onze dichter bij de dag. En dan dat is vandaag Daniel D. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. Zat er genoeg inspiratie voor jou bij? Voldoende, ruim voldoende. Goed, goed. dan luisteren wij graag naar jouw gedicht. Weg met de korte broek. Draag geen korte broek, nooit niet, waar u ook werkt of wat u ook doet. Zelfs niet als u demonstrant in Egypte bent voor dit of tegen dat. Er zijn al genoeg redenen om confrontaties aan te gaan. Het is een wat vervuiling voor het oog, alsof u een soort kaalgeplukte paasheid bent. Wat mij betreft beginnen we al in de baarmoeder... Met zo'n bloedtest bij embryo's moet het een eitje zijn om te determineren of we al dan niet met een toekomstige korte broekendrager van doen hebben. Ik zelf draag altijd korte broeken. Weer of geen weer. Ik geef het toe. Want zo hou ik het cool als ik firewalk. En ik werk toch thuis, dus niemand die het ziet. En mijn korte broeken van mooie stoffen zijn klassiek, tijdloos en perfect exclusief. En zo simpel mogelijk. De kunst. Van het weglaten. Zoals bijvoorbeeld de lange pijpen. Het aan de binnenkant, immer. Een wit biesje. <laughs> ja, Daniel deel. Nou, er is goed naar u geluisterd, meneer ja. Molenaar. <laughs> ja. Hartelijk dank, Daniel. Jouw gedicht is uh, terug te lezen op de website Dit Is de Dag met Nu. En dan kunt u ook de gesprekken terugkijken. En uw reacties over uw ideeën kijkt. Hartelijk dank aan de gasten van vandaag. Frans Molenaar, Bert-Jan lietaert Esmeralda van Boon... Jona Lendering en Gerhard. En Radio 1 gaat verder met de Villa, Villa VPRO. Met Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Dag Elspeth, goedemiddag. Hij was zeven jaar correspondent in Zuid-Afrika, wat hem tot opmerkelijke inzichten bracht, opgeschreven in zijn boek Help, ik ben blank geworden. En nu zit hij al vier jaar in Turkije en de vraag is wie of wat voelt hij zich daar en hoe houdt dat land zich staande tussen Europa in crisis en het Midden-Oosten in oorlog. Ik praat met correspondent Bram Vermeulen. Zometeen in Villa Vepero. Dit is Radio 1. Het is uh, half 4, hier is Job Boot met het NOS Journaal. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden verlaat vandaag de luchthaven van Moskou. Hij heeft in Rusland een voorlopige verblijfsvergunning gekregen. Snowden wilde eigenlijk naar Zuid-Amerika, maar dat lukte niet. Amerika heeft ons een uitlevering gevraagd om hem te berechten... wegens het lekken van geheime informatie van de inlichtingendienst. De eerste hittegolf sinds 2006 is bijna een feit. De temperatuur in de beeld is vanmiddag boven de 25 graden uitgekomen... Om van een officiële landelijke hittegolf te spreken... moet het in de beeld vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden worden. Op drie van die vijf dagen moet het zeker 30 graden worden. Als het ook morgen 25 graden wordt, en daar ziet het naar uit... dan kunnen we spreken van een hittegolf. Huisartsen kunnen beter geen mensen met mazelen toelaten in hun wachtkamer. Dat adviseert het Nederlands Huisartsgenootschap. Het advies is vooral bedoeld voor gebieden in het land... waar nu nog maar weinig kinderen besmet zijn... Als er toch ernstige complicaties zijn, kan de arts de patiënt beter thuis bezoeken, vindt het NHG. En de eerste gay pride in Montenegro is uitgelopen op rellen. Demonstranten gooiden met stenen en flessen naar de politie. Honderden agenten waren op de been om de deelnemers aan de gay prides te beschermen. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als stop de parade van de schaamte en dood de gays. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. René Passet bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Het is uh, wat drukker geworden op een aantal wegen vanwege ongelukken en kapotte auto's. Op de A2 eindhoven Den Bosch is een auto stilgevallen bij Best West. De rechte rijstrook is dicht en dat levert twee kilometer file op. Een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knop het Burgerveen en Hoogmade drie kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En ook zojuist gebeurde een ongeluk in het zuiden op de A58, de wegbergen op Zoom naar Breda... En daardoor tussen Bergen-op-Zoom en de afrit plantage 2 kilometer. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen lijkt nu echt te worden hervat. De blank-zwart tegenstelling in de Verenigde Staten zit diep en is taai. En de verkiezingen zondag in Mali. Dat zijn de onderwerpen in ons buitenlandpanel na vier uur. Bram Vermeulen is nu vier jaar correspondent in het turbulente Turkije. Daarvoor zat hij zeven jaar in Zuid-Afrika en daar voelde hij zich vooral heel erg blank... Hoe voelt hij zich in Turkije? En hoe bekijkt hij de ontwikkelingen van het land tussen Europa in crisis... en het Midden-Oosten in oorlog? Ik vraag het hem zo meteen. En uw reacties zijn welkom via de site vilavpro.nl. Dit is tot half vijf vilavpro. Citronella-kaarsjes, sprays, olie. Het zou allemaal niet meer nodig zijn in onze strijd tegen muggen... dankzij een nieuw wondermiddel de kitepleister. Ons lichaam stoot kooldioxide uit, daar komen muggen op af. Plak een pleister op je arm die die uitstoot tegengaat en klaar ben je. Muggendeskundige en ook voorzitter van de adviesraad... van de Nederlandse Malaria Stichting, Bart Knols. Goedemiddag. Goedemiddag. Het, het lijkt een verbluffende eenvoud, dit. Ja. Um... Ken, kent u die pleister? Ja, ik, uh, ik ken de pleister, ik heb ervan gehoord. Ik ken ook de mensen uit uh, Californië die uh, de ontwikkeling daarvan hebben volbracht. Uh, het is echter zo dat ik mij nog steeds een beetje vragen stel hoe effectief uh, die pleister daadwerkelijk zal zijn als die straks in de praktijk wordt ingezet. Ja, er wordt nu in een persbericht, dat doen persberichten vaker natuurlijk, wat, wat, uh, wat luide taal gesproken van een mogelijke doorbraak. Als het bijvoorbeeld gaat om de bestrijding van malaria, dan zou je denken ze staan stevig in hun schoenen. Ja, dat zijn nogal uh, heftige uitspraken. Helaas is het zo dat we vrij frequent van dit soort uitspraken tegenkomen, tot er weer een grote nieuwe doorbraak is en tot malaria uh, binnenkort verdwenen zal zijn. Um, ik zie nog niet hoe wij in, in Afrika ten zuiden van de Sahara iedereen met zo'n pleister aan het rondlopen krijgen. Dus het hele verdienmodel, hoe je dit in de markt gaat zetten, ik zie het nog niet zo direct voor me. Dat al niet. Los, maar... Los ja, van het we... feit, eventjes nog, of het überhaupt nog wel werkt. Dat is natuurlijk een tweede vraag. Precies, dat is de vraag die ik wilde stellen. Werkt het? Is het zo eenvoudig? Nou, kijk, ik heb zelf de, de gegevens van dit onderzoek nog niet onder ogen gehad. Dus ik wil daar niet te veel over speculeren. Wat ik wel kan aangeven, is dat het bekend is... dat als je een afwerend middel gebruikt... en je, uh, je doet alleen, zal ik zeggen, je armen en niet je benen... dan word je nog steeds gewoon gebeten op je benen. Of andersom, hè. je smeert alleen je benen en dan word je nog steeds op je arm en in je nek en op je gezicht gebeten. Dus eh, ik vraag me af in hoeverre een, een, een pleister, iets wat je lokaal aanbrengt op het lichaam ook daadwerkelijk muggen gewoon van de rest van heel je lichaam weg gaan houden. Oké, okay, dat is al één aspect waar u uw vraagteken bij stelt. Wat er gesteld wordt in dit bericht... dat het gaat om de menselijke uitstoot van kooldioxide... dat dat is waardoor de muggen zich aangetrokken voelen tot ons. Dus als je die uitstoot nou maar weet te maskeren... dat je dan van een hoop ellende af bent... is dat inderdaad het enige waar die, waar die muggen op aanslaan? Nee. Het is, uh, dat is ook weer makkelijk uh, beantwoord. Het is zo dat, uh, weliswaar, kooldioxide, wat, wat wij uitademen, ongeveer een halve liter per minuut voor een volwassen persoon, totdat inderdaad een, een rol speelt bij het aantrekken van muggen. Mm -hmm. Maar niet enkel en alleen. Er zijn ook, en dat is afhankelijk van de muggensoort, zijn er ook andere lichaamscheuren die gebruikt worden door de muggen om juist nachts te kunnen vinden. Bijvoorbeeld melkzuur of andere vetzuren die van het lichaam afkomen en die, die door bacteriën worden geproduceerd door het omzetten van zweet. Dus dat is afhankelijk van de muggensoort, in hoeverre kooldioxide uh, daadwerkelijk een nou rol speelt voor het beest om jou te vinden. En we weten dat er sommige soorten zijn, bijvoorbeeld Afrikaanse malaria-muggen... die veel minder op hebben met CO2, dus met kooldioxide, ja. dan andere soorten muggen. Dus opnieuw is dus weer alleen het maskeren van, van kooldioxide. Ja. Uh, komt daar weer de vraag naar voren van, ja, maar die andere geurstoffen, die heb je ook nog, en die zijn ook aantrekkelijk voor muggen. Dus in hoeverre kun je daadwerkelijk de beesten bij je weghouden? En dat is nog steeds de vraag die ik heb. Ja, dat begrijp ik. Want als ik, u, als ik u dus goed begrijp, is het zo dat je eigenlijk eerst je goed op de hoogte moet stellen van welke mug, wat voor soort mug er in aantocht is naar jou. En dan moet je gouden pleister uh, uit de kast rukken, die die stof die jouw lichaam uitademt, en waar die speciale mug dan op afkomt. De, dat moet u, die speciale pleister moet je opdoen. Dus dat wordt eigenlijk een onmogelijke affaire. Wat u zegt. Nodaat bijna op neer. Ik kan mij niet voorstellen dat uh, dit uh, bedrijf, Volvakker Labs, dat die erin geslaagd zijn om een pleitje te ontwikkelen waarmee je alle buggen, alle soorten wereldwijd bij je vandaan zou kunnen houden. Dus ja. dat betekent nog steeds. Tot we aangewezen zijn op de traditionele methode van het smeren van, uh, van middeltjes zoals date om jezelf te beschermen. U zei u kent de, de mensen van uh, uh, de Universiteit van Californië die bezig zijn met dit onderzoek, of het bedrijf dat daarmee bezig is. Be ja. uh, be uh, hebben zij u benaderd? Heeft u hen benaderd? Hoe kent u hen? Wij, uh, wij hebben een, uh, wat we noemen een non-disclosure agreement, dus wij werken met hen samen en wij wisselen informatie uit over een aantal geurstoffen die interessant zijn voor, uh, voor muggen, om te kijken hoe we daar. Uh, vangstmethodes uh, mee kunnen ontwikkelen, dus valsystemen, en dat doen wij in Wageningen. Ja, dus deze... Met, met, ja, met, ja. Ja, met werken we dus samen om, de, om een aantal van die stoffen waar het om gaat, dat zijn opnieuw weer stoffen die uh, conditie kunnen maskeren. En dat zijn inderdaad interessante verbindingen om mee te werken. Ja. Of een andere groep van verbindingen, dat zijn... Uh, stoffen die heel erg op, op, op conditie lijken. Hm. Dus die je als alternatief voor kooldioxide kunt gebruiken om beesten juist aan te trekken naar vallen. Dus het is dus op, op, het op zich. Is het, nee, ik begrijp het. Op zich is het, is, is, wordt er in de goede richting gedacht en onderzoek gedaan. omdat het er om gaat om bepaalde uitstoot van stoffen te blokkeren. Maar iets te vroeg gejuicht dat je met één enkele pleister. Uh, een doorbraak zou kunnen bewerkstelligen als het bijvoorbeeld gaat om malaria. U zegt het helemaal juist. Goed zo. Gaat u dan maar weer lekker verder rijden naar uw vakantieadres. En heel hartelijk bedankt. Goed zo. Graag gedaan. Pst. Eén minuut. De rechtbank. Ik vind het gewoon ritmisch, gewoon mooi. Ik vind het ook heel erg geestig. Ik weet niet of de oppositie zelf het erg waarderen... dat hun muziek gewaardeerd wordt door een officier van justitie. Maar door, de, door ook naar dat soort muziek te luisteren... Ja, blijf je ook nog wel een beetje bij. Ik keek naar achteren en ik sprok wat ik Ik was deze die gebruik ik wel, straatwoordenboek.nl. Dit is met name van belang voor ons als wij telefoons afluisteren. Popo, politie. Oké, okay, wat moet je van mij? Ik ben geen crimineel. Boetes kan ik niet betalen, daarvoor drink ik te veel. Dus meneer de officier neem die pik in je keel. Ja, dat is niet een hele vriendelijke tekst voor een officier. Maar ik voel me nou niet meteen beledigd. Mij. Ik ben crimineel. Dat was één minuut gemaakt door Maartje Duin. Vier jaar dus al is Bram Vermeulen correspondent in Turkije. Een dankbaar land, aan verhalen geen gebrek. En turbulent ook, midden tussen brandhaarden en crisis. Syrische vluchtelingenopvang bij de grens. De eeuwige Europa-toetredingsperikelen. Of bijvoorbeeld de grootste massaprotesten die Istanbul ooit heeft gekend... op een steenworp afstand van zijn voordeur in Istanbul. Vlak bij dat inmiddels beroemde Taksimplein zit Bram Vermeulen. Bram, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Als je nu naar buiten kijkt, kijk je dan op dat plein, op het beruchte plein... Nee. Dat nou nee, ook weer niet. Nee, dat nou ook weer niet, want ik zit net iets onder uh, de heuvel... waar het taxi bovenop ligt. Uh, uh -huh. Maar kijk uit over de bosprus, waar op dit moment twee veerboten oversteken... van Azië naar Europa, ook geen slecht uitzicht. Helemaal geen slecht uitzicht. Ja. En het staat voor wat de Turkije is natuurlijk, tussen Azië Precies. en Europa. Ja. Ja. Even, nog eventjes toch, over die massaprotesten. Is er, is er nog iets overgebleven als jij nu de straat op zou gaan? Merk je dan nog iets van wat er een aantal weken geleden... zich opeens zo enorm afspeelde... En, en, ja. en zo ontpopte tot een soort massabeweging tegen Erdogan en voor meer vrijheid. Ik ben een uur geleden nog in het uh, Gezi Park geweest voor, voor weer een reportage. Daar is uh, op dit moment. Nou, zitten daar mensen op bankjes, liggen in het gras. Ik heb geen politieagent uh, in het park zelf gezien. Wel, rondom Taksim uh, zitten wat politieagenten op plastic stoeltjes voor het geval dat. Maar het is inderdaad zo dat. Ja, het op, om, op het moment veel rustiger is dan een aantal weken geleden. Uh, afgelopen zaterdag uh, was er nog wel wat mot mm -hmm. op het plein toen uh, man en een vrouw die elkaar hebben gevonden tijdens de protesten, ja. uh, uh, daar het huwelijk wilde ja Alleen, daar werd dan weer een stokje voor gestoken door de politie, dus daar werd met waterkanonnen op uh, alle aanwezigen gespoten. Op de bruiloftsgasten en dat werd, Ja, dat werd natuurlijk met veel enthousiasme onthaald, want zo hebben ze elkaar ook leren kennen. Dus dat hoorde een beetje bij, bij de atmosfeer. Uiteindelijk heeft een hoge politiecommandant wel de gelegenheid gegeven om een aantal foto's te maken in het park en toen is vervolgens iedereen weer naar huis gegaan. Ja. Ik bedoel, het vuur is er natuurlijk een beetje uit uh, en ik hoor heel veel mensen zeggen ja waarom moeten we daar nu nog heen uh, iedere zaterdag. Wat er wel gebeurt is dat je in allerlei delen van de stad een soort buurtvergaderingen hebt gekregen. Het is mooi weer, dus men komt nu graag bijeen in het park en dan praat men over de politiek van Turkije. Ja, ja. Betekent dit het feit dat het eigenlijk nu dan is wegge weggeslagen en daardoor weggeëpt dat Erdogan gewonnen heeft? Zou je dat zo kunnen zeggen? Dat de, dat ja, de harde kijk, hand het gered heeft? Ja, dat, bedoel, dat, dat, dat, dat winnen, dat is uh, een politieke term. Uh, en ik. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat de populariteit van, van Erdogan ontzettend groot is. En eh, groot is gebleven ondanks wat we allemaal gezien hebben aan protesten. Er was hier afgelopen weekend eh, een, een opiniepeiling. En die kondigde aan dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... Eh, de AKP alsnog 44% van de stemmen zou krijgen. Dat is wel wat minder dan bij de vorige verkiezingen. Toen kregen ze de helft. Mm -hmm. Maar goed, een verlies van 6% na zulke dramatische weken... Nee. Daar ligt hij niet wakker van. Maar het ging misschien ook wel niet om die politieke macht... maar misschien meer om het gezag natuurlijk. Hoe ga je om met protest? Ja, en nou, dat, dat betreft... is duidelijk geworden. En blijkbaar wordt dat gepikt. Ja, nou ja, ik bedoel, het is ook al heel erg um, een, een protest van de andere 50% van de Turken geweest. Natuurlijk. Dus de, alle mensen die ik tegenkwam op dat plein, waren sowieso al geen fan van deze premier. Stemden sowieso al niet voor de AKP. En tegelijkertijd heeft, heeft de premier in de, in de afgelopen weken heel erg opgehaald dat die, die 50% die, die had, dat hij die, die wil houden. Dus, ja. en in zijn speeches had hij het voortdurend dus over over hij en zij. Hij was niet de premier van alle Turken... maar hij was de premier van de kiezers van de AKP. En dat is hem door heel veel mensen verweten. En ook door, zeg maar, wat meer liberale, eh, columnisten, Turken... die wel voor die partij stemden omdat ze hem juist zo prezen... vanwege de hervormingsagenda, juist omdat hij een andere toon aansloeg... bijvoorbeeld tegen de Koerden dan al die andere politici die hem voorgingen... Die mensen die, die wel voor hem gestemd hebben de afgelopen jaar... Ja, die lopen nu bij hem weg, nou, die zijn heel erg teleurgesteld. Teleurgesteld. Ik kreeg vanochtend een berichtje onder ogen uit Villa Media, hier een, een vakblad... dat Turkije aan kop staat als het gaat om de personvrijheid. Er zitten, onder andere ook naar aanleiding van die taximrellen... heel veel journalisten gevangen. Er is een groot aantal gearresteerd, een groot aantal is ontslagen of wordt ook met ontslag gedreigd. Ja. En dan wordt er gezegd dat het is echt omdat ze gewoon voor Erdogan... en, en zijn bende, zijn kliek, uh, onwelgevallig nieuws naar buiten wilden brengen... rondom die protesten. En dat is ze duur komen te staan. Ja. En blijkbaar is dat dus toch niet voldoende... om echt weer massaal de mensen op de been te krijgen. Nee, maar ik bedoel, persvrijheid is hier uh, al veel langer een probleem... en ook een probleem dat veel ouder is dan alleen maar de, de AKP... sinds de AKP in de macht kwam in 2002. Uh, het is inderdaad zo dat er tientallen journalisten in de gevangenis zitten. De, de cijfers lopen nogal uiteen. maar ik geloof dat het rond de zestig zit. Nou, als je dat vergelijkt met Iran, dan zou Turkije er, er meer in de gevangenis hebben zitten uh, op het moment... En dat betreft vooral uh, Koerden. Uh, en mm -hmm. eigenlijk is de ironie dat heel veel van de mensen die ik heb gezien op het uh, Taksimplein... zich niet bijzonder druk maakten over al die Koerdische journalisten die vast zaten. Want heel veel mensen uh, uh, vinden dat uh, de Koerden of de PKK Turkije proberen te verdelen. Dus maakt zich niet zo heel erg druk om de rechten van Koerden of Koerdische journalisten. Wat nu is gebeurd, ja. is dat juist omdat die mensen zelf aan de lijve hebben ondervonden... wat er gebeurt als je je mond open trekt... He, door het traaggas, door, door het harde optreden, door de arrestaties... en inderdaad ook nu journalisten die, die worden opgepakt... die wel schrijven over wat er gebeurt. Daardoor krijgen uh, zeg maar andere Turken ineens ook meer sympathie... voor wat er gebeurt in het oosten van het land. Voor wat er eigenlijk al tientallen jaren ja, ja. Uh, lang gebeurt. En dat vind ik heel erg interessant. Ja, dat is inderdaad een, een, een, een soort uh, collateral damage voor Erdogan. <laughs> Ja, en het is ook een soort eye-opener. Het is ook. Wat dat betreft was het echt uh, iets nieuws wat daar gebeurde op het plein. Je zag dus Koerden. Uh, die stonden naast uh, nationalisten die met de vlag van Kemal Mustafa Atatürk liepen. Die daar. Bedoel, dat zou echt. Dat is altijd ondenkbaar geweest. En toch waren ze daar gezamenlijk aan het demonstreren. En dat is een soort nieuwe beweging. Een beweging die ook nog. Politiek nog helemaal niet, niet gecapitaliseerd. Er is geen partij die spreekt voor deze nee, voor nee. deze boze mensen. En dat dus dus daarom kun je die opiniepeilingen. Oh ja, moet je die nou serieus nemen? Zolang er geen partij is, nog niemand is opgestaan die zo. Uh, ...vuurig kan spreken dat hij deze mensen naar de, naar de stembus ja, kan nee, trekken. Misschien zover is dit is inderdaad de kiem daarvoor nu gelegd hiermee. Dat zou kunnen natuurlijk. Dat hieruit ja, dus zoiets het... ontstaat. Ja, ja nou. een, nieuw, een nieuw soort partij. Maar zover is het nog niet. Uh, um, de, laten we even gaan naar de situatie in Egypte. Want daar is Erdogan en, en de, ook de Turkse media een beetje weg van, van de interne problemen. Die ja. richten al hun pijlen nu daarop. Ja. Um, waarom? Waar zijn zij bang voor? Nee, wat je, of, wat is je het zag, of, of is het meer een, een reddende engel? <laughs> ja, het is... Uh, nou ja, ik, wat er in Egypte is gebeurd na Taksim... Uh, als je dat vanuit uh, Ankara zou bekijken... denk ik dat het een godsgeschenk is geweest in die zin. Uh, dat het precies paste in de lezing... die premier Erdogan uh, al wekenlang voorhield aan zijn kiezers. Namelijk dat het hier niet ging om een spontane uitbarsting van een roep... om meer democratie, om meer inspraak. Uh, maar om een duister plan om deze regering te val te brengen. Kijk maar, zegt hij, dat is precies wat, wat er in Egypte is gebeurd. Die mensen die Morsi uh, hebben opgepakt... die zijn regering, nadat hij democratisch had verkozen, in de gevangenis gooit... Uh, die mensen hebben niks met democratie. Mm. En, en dat vertaalt hij naar Taksim. En dat is natuurlijk een, een meesterzet. Want hij, als, hij, hij, wat hij eigenlijk doet, is weer het oude plaatje van de, de kloof in Turkije schetsen... met een oude elite de, laten we zeggen, seculieren... die gesteund door, door de, de, de militairen hier decennia lang de macht hebben gehad... en de nieuwe elite, dat is de conservatieve gelovige... waar de AKP voor staat. Hmm. En zegt hij, kijk maar naar Egypte. Die mensen hebben ook niks op met democratie... en dat plan hadden ze natuurlijk bij ons ook. Alleen, wij zijn veel verder. Bij ons kan er niet meer tot een koep komen... want wij hebben ervoor gezorgd dat dat niet meer kan. Nee, want er zitten hier honderden officieren in de macht of in de, in de gevangenis, en de macht van het leger... is hier in de afgelopen tien jaar onder de AKP enorm teruggedrongen... en dat scenario van Egypte is ondenkbaar ja. geworden voor Turkije. Als hij dit gebruikt, hè, de, de, de, de, als hij de democratische kaart speelt... denk jij dat hij dat dan ook nog echt oprecht meent? Ziet Turkije voor zichzelf toch in, de regio, in die hele regio een aparte taak weggelegd... dus voor zichzelf als het gaat om, om democratie... Ja, het, het Turkse model, um, dat proberen ze ook wel te exporteren. Um, ik bedoel, rondom de Arabische lente was het heel interessant dat Erdogans populariteit op de, in de Arabische straten heel snel groeide. Omdat hij vooraan stond om bijvoorbeeld Mubarak um, af te keuren en, en, en eigenlijk op te roepen om af te treden. Dus de, de naam van Erdogan werd in de straten van Egypte gescandeerd. Um, later ging hij ook door Noord-Afrika reizen en toen zei hij... Uh, doe zoals wij, Turken, het seculiere model. Dus het scheiden van staat en kerk, staat mm -hmm. en moskee. Dat zou nu eigenlijk uh, voor, voor heel uh, de Arabische wereld een voorbeeld moeten zijn. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Uh, bij de moslimbroeders werd dat nogal wat nors op gereageerd van... hé, hey, Turken, hou je bij je eigen zaken. En uh, ja, in de afgelopen drie jaar zou je kunnen zeggen... dat het grote project wat uh, de Turken voor zich zagen... dat was namelijk een nul-problemen-verhouding no uh, uh, met alle buurlanden. Dus ja. met Irak, met Iran, met Syrië. Wie Syriën. zou dat, dat niet willen? Dat grote plan. Nee, ja, dat, ja. Nou, dat is natuurlijk helemaal mislukt. Ja, laten we eens naar Syrië kijken dan nu. Hè, met, uh, uh, uh, uh, waar zijn de Turken eigenlijk het meest bang voor als het om Syrië gaat? Is dat toch een, een, een, een, een Koerdisch gebied daar aan hun grens? Uh, Is dat waar ze het meest bang voor zijn? Ik bedoel, dat, dat, vrezen, dat vrezen ze uh, altijd. Uh, ik bedoel, ik denk dat uh, de Turken in eerste instantie uh, voor het Syrisch verzet hebben gekozen. Eigenlijk als logisch gevolg op de opstand, succesvolle opstand in Egypte. De succesvolle opstand in Libië, in Tunesië. Dus ze dachten, nou dan zal Syrië ook wel snel gebeurd zijn. Mm. Dus eigenlijk in die roes eh, hebben ze ervoor gekozen om onmiddellijk de in dat tijd ongewapende demonstranten hun gelijk te geven en zich daar achter te scharen. Nu, nu we twee, bijna drie jaar verder zijn, eh, krabben heel de Turken zich wel achter de oren natuurlijk. Want Syrië is vooral een heel groot probleem geworden. Honderdduizenden vluchtelingen die hier in het zuiden van Turkije in vluchtelingenkampen zitten. Zeker. En inderdaad. In het oosten van Syrië ontwikkelt zich een soort autonoom Koerdistan. Eigenlijk een West-Koerdistan, waar je in het noorden van Irak ook al zo'n soort eenheid hebt. En de Turken zijn daar niet helemaal gerust op. Dat hebben we deze week kunnen zien en kunnen horen nadat, zeg maar, soort Koerdische vechters Al-Qaeda-achtige strijders verdreven hebben. Ja, de oppositie onderling gaat dus ook nu aan het meppen. Ja, ja. Dus inderdaad Koerden tegen uh, jihadisten, Koerden tegen ook het vrij Syrische leger. Nou, de Koerden zijn daar vrij succesvol in geweest. En het gekke is, zeggen heel veel mensen, dat kennelijk de Turken zich niet zo'n zorgen maakten over de jihadisten ten zuiden van hun grens. Maar nu wel over de vorderingen van de Koerdische strijders. Terwijl die eigenlijk tot nog toe geen, geen teksten hebben gegeven waarbij ze anti-Turk zouden zijn of wat dan ook. Dus het is een soort oude reflex. Ja. Uh, maar moet je wel bij zeggen dat deze regering meer dan elke regering ooit... wel probeert het Koerdisch conflict op te lossen... en er op dit moment nog steeds serieus wordt onderhandeld. Met, met bijvoorbeeld. De, ja, met Ötjalan en de PKK in eigen land. Ja, ja. Um, Bram, je bent uh, inmiddels vier jaar hè, in Turkije... Je bent ja. Turks gaan leren, moest ook wel, want anders kan je daar natuurlijk helemaal je werk niet doen. Spreek je het goed genoeg? Ben je tevreden daarover zelf? Nee. Nee, nee, nee. nee ik spreek steenkolen Turks. Maar, uh, Versta je het wel afdoende? Dat is misschien ik, nog wel ja, zo dat belangrijk. Ligt er, er zijn heel veel verschillende niveaus van, van de talen. Ik kan mijzelf prima redden op straat. En, ik kan, uh, ik kan mensen vragen stellen, ja. maar als het echt uh, ingewikkelde politiek wordt, dan heb ik altijd, uh, ja, roep ik altijd hulp uh, in. Het is een uh, vreselijk ingewikkelde taal en ik had nog wel veel langer uh, willen studeren aan de universiteit, maar daar, daar komt het gewoon echt niet van Nee, met maar deze De praktijk baan. is vaak ook het beste, hè? want je leest ja. natuurlijk de kranten, je hoort de radio, je spreekt met de mensen op straat dat is toch vaak de beste en snelste leermeester. Ja, nou, de, mijn, mijn beste leermeester was in dit geval uh, de VPRO, moet ik zeggen... die uh, een serie met mij ging maken toen ik er nog maar net zat. Ja, voor de televisie, hè? Ja, ja. en dan uh, had ik twee regisseurs, uh, Doop Romein en uh, Stephanie de Brouwer... en die zei die, oh ja, trouwens... Uh, je moet wel alle interviews in het Turks doen. Kijk. En toen zei ik, maar dat kan ik helemaal niet. <laughs> nou, dat moet. Dus dat was echt letterlijk uh, huiswerk maken. Uh, dat is een voor, groep voor. van ze. Ja, ja. ja ik, haalde, het ik haalde in mijn inleiding, toen ik, toen ik even ging vertellen... dat ik met jou ging spreken... haalde ik jouw periode in Zuid-Afrika aan, die zeven ja. jaar... En ook het boek wat je daarover schreef onder de wanhoopskreet uh, Help, ik ben blank geworden. Ik, zei, ik vroeg me af ja. hoe je je nu na vier jaar, wie of wat je je voelt in Turkije. Er is daar natuurlijk geen tegenstelling zwart-wit. Maar nee. er zullen tegenstellingen zijn. Ja. Waar sta jij daar in dat land? Help, ik ben Hollander geworden. Oh, je, geworden, ja. Oh. ja, ja. Nee, is dat ja, het echt? Nou ja, kijk, mijn, mijn, mijn boek over Afrika was een beetje de, de naïeve impuls van de nieuwkomer in Afrika. Die, die denkt dat hij dit continent wel even gaat veroveren en dan uh, zich uh, onder de zwarte Zuid-Afrikanen onmiddellijk thuis zal gaan voelen. Dat, na zeven jaar, erkende ik in dat boek, is volledig mislukt. Mm -hmm. Ik ben zo blank als de, als de blanke Zuid-Afrikanen vond ik. Uh, en toen ik naar Turkije ging had ik al wel besloten om uh, het ambitieniveau iets naar beneden bij te stellen. Ja. Maar ik, ik nam me bijvoorbeeld wel kwalijk in uh, Zuid-Afrika dat ik uh, wel erg makkelijk accepteerde... dat ik met de blanke talen, het Engels en het Afrikaans, er ook wel kwam. Ik heb toen nog twaalf weken Zulu gestudeerd aan de Universiteit van de Witwatersrand. Ja. Compleet uh, is niks geworden... Um, en dat vond ik heel erg. Ik vond het heel erg dat ik na zeven jaar niet echt een zwarte taal had te leren spreken. Dus in, in Turkije ben, ja, kon, kon dat eigenlijk niet anders. Moest je echt naar school omdat je jezelf hier echt niet kunt redden... met taxichauffeurs of wat ook contact nee, dan ook. natuurlijk. Zonder dat je dat Turk spreekt. Dus maar dat bijvoorbeeld even... je, so je sociale contacten, in wat voor kringen... Ja. voel jij je het prettigst in Turkije? Kijk, ik zei al, er is geen zwart-wit tegenstelling... maar je hebt natuurlijk nee. wel de tegenstelling tussen wat wel bekend is... De verwesterde Turk, de westerse ja. Turken en de conservatieve niet-westerse Turken. Ja. ja, en het is precies dezelfde val uh, waarin je loopt als die eigenlijk in Zuid-Afrika uitstaat. Waar het in Zuid-Afrika heel aannemelijk is dat je sneller in een blanke gemeenschap wordt opgenomen... dan in een zwarte is het in Turkije ook veel vanzelfsprekend dat je onder de witte Turken terechtkomt... zoals ze hier worden genoemd, de verwesterde Turken die inderdaad op, op uh, dure scholen hebben gezeten, buitenlandse talen hebben geleerd... in bepaalde wijken van Istanbul wonen. Nou, in zo'n wijk woon ik ook. Oh, dus het is inderdaad uh, verleidelijk om, uh, om daar bij te bedoelen. Je voelt je daar automatisch thuis. Ik ken heel weinig correspondenten die uh, op feestjes uh, meisjes met hoofddoeken... Uitnodigen, ja. Snap je? Eigenlijk ja. op dezelfde manier als dat je heel weinig zwarte zag... op feestjes van correspondenten in Zuid-Afrika. Wat, en... wat vind je het moeilijkst om, om, uh, uh, om je werk te doen in Turkije? Vooral gewoon in het dagelijkse contact met de Turken. Waar moet je op letten? Nou, ik vind dit dus wel een issue. Ik vind wel... Uh... Ik vind het wel dat je voortdurend bewust van moet zijn. Bijvoorbeeld de taksim waren natuurlijk heel spectaculair... en daar hebben we heel veel verslag van gedaan. Maar ik heb mezelf ook al toegedwongen om dan na twee dagen of zo... toch echt van Taksim af te gaan. Een andere wijk in te gaan, de Bosporus over te steken naar de Aziatische kant te gaan kijken... om te voelen hoe de Turken er daarover dachten. En daar bleek heel wat minder boosheid te zijn... en de aanhang van, van Erdogan nog even trouw... en nog even lovend over hem te zijn. Dus je moet jezelf Daar moet je jezelf voortduren... toezetten Ja, je moet jezelf wel toe dwingen om daar voor open te blijven. En, en ook te erkennen dat dit een premier is... die sinds de tijd van Atatürk de populairste politicus is... in de, in de geschiedenis van, van Turkije. Goed, Bram Vermeulen correspondent in Turkije. We zullen nog veel en vaak van je horen en zien. Gelukkig maar. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En Villa VPRO is zometeen na het nieuws bij u terug met nog veel meer buitenland. Want dan zit hier ons buitenlandpanel om nog menig antwoord te geven op prangende wereldvragen. Tot zometeen. De er zijn geen mensen gewond geraakt, zover uh, bekend. Maar het ging te keren op een gegeven moment. Ze We zijn wel hevig geschrokken natuurlijk, door het noodweer. In grote chaos op een gegeven moment, dikke hagelstenen, windstoten, onweerbliksem. Here they come. This is a really joyous occasion. Welcome to the world. Ja, een paar laat natuurlijk weten dat ze dolgelukkig zijn met de nieuwe baby. He's, uh, he's a big boy, he's quite heavy. We're still working on a name. Oh, Kimmy, isn't it exciting? Congratulations William en Catherine. You really right know how to kill a beautiful mom.